12 uur, het NOS Journaal, Jeroen Tjepkama. Toestand Nelson Mandela, kritiek maar stabiel. Mogelijk nog een VWO-examen gestolen op Rotterdamse school. en demonstratie in Amsterdam tegen de bezuinigingen in de thuiszorg. Het weer, steeds meer zon, maar ook nog enkele stapelwolken. Alleen langs de noordkust blijft het langer bewolkt. Het wordt 14 graden op de wadden en 19 op de Zeeuwse stranden bij een stevige wind. In het binnenland wordt het 22 tot 26 graden. Morgen ook eerst bewolkt en later zon. Maximum temperatuur morgen 23 graden. Opnieuw is Nelson Mandela in het ziekenhuis opgenomen... en weer gaat het om een longontsteking. Maar de toestand van de voormalige Zuid-Afrikaanse president... wordt deze keer als kritisch aangemerkt. Toch is menig Zuid-Afrikaan vol hoop. Ze bidden dat hij het ook deze keer weer redt. Mandela is tenslotte een sterke man. Uh, Ik pray voor hem dat hij he might... Het kan beter en beter en better. Hij is de beste man in dit land. Ja, hij gaat zo far. Still, will be nog steeds a strong very, very strong. Ja, Gelder, strong ja, Hij is een sterk man. Heel, heel sterk. Ja, correspondent Ellis van Gelder, een heel sterk man. Maar hij is wel 94 Hij is. Die hoopt terecht. Of is men deze keer toch wat zenuwachtiger? Ja, men is wel wat zenuwachtig en dat komt dus vooral omdat ze eigenlijk de eerste keer is dat ze nu zeggen dat het stabiel is, maar inderdaad wel kritiek, ernstig. Ja, Zuid-Afrika hoopt dus en bidt, zoals ze net al hoorden. Daar heeft het ANC, de politieke partij van Mandela, ook tot opgeroepen. Ja, Mandela hier symboliseert zoveel en een lokale journalist hier zei ook van ja, mocht hij sterven, dan sterft er ook een stukje in ons. Er is wel steeds meer openheid om daarover te praten. Voorheen was dat taboe, maar bij ieder ziekenhuis bezoek van Mandela, iedere opname, ja, gaan ze nu toch ook wel nadenken over ja wat als hij er straks niet meer is. En, en zijn dit dan zijn laatste dagen? Maar ze hopen dus nog steeds van niet. Ja, en De vorige keer stond er meteen cameraploegen bij het ziekenhuis waar Mandela was opgenomen. Zijn die er nu ook weer? Ja, absoluut. Ja, de cameraploegen zijn direct weer uitgerukt, zowel lokale media als internationale media. En eh, niet alleen in, in Pretoria bij het ziekenhuis, maar ook bij hem thuis hier uh, in Johannesburg. Ja, om toch te kijken of ze misschien familie of vrienden van, uh, van Mandela zien die, uh, die naar binnen gaan op bezoek bij, uh, bij Mandela. Ja, hebben ze veel te melden? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk moet iedereen een beetje uitgaan van de, van de officiële verklaringen. Uh, vanochtend is dus de officiële verklaring uitgegeven dat hij om half twee vannacht uh, ja, uh, in toestand naar het ziekenhuis is uh, gebracht. Dus het is eigenlijk iedere keer dag weer wachten op de verklaring van uh, de woordvoerder van president uh, Jacob Zuma om te horen hoe het ervoor staat. Nou, hij is dus nu 94. Hè. Wanneer verschijnt hij ook alweer voor het laatst in het openbaar? Ja, de laatste keer dat we hem in het openbaar zagen was in juli 2010. Dat was tijdens het WK voetbal hier in Johannesburg. Toen werd hij nog in een golfkarretje over de middenstip gereden. En de laatste keer dat we hem nog gezien hebben op televisie is ongeveer vijf weken geleden. President Zuma is toen op bezoek gegaan bij Mandela met een tv-ploeg. Er is overigens veel kritiek over geweest omdat Mandela er zo broos en fragiel en emotieloos uitzag. En ja, ook daarom maken Zuid-Afrikanen zich nu extra zorgen... omdat dat beeld toch echt van in het geheugen is gegrift. Dankjewel voor zover Consument Alice van Gelder.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 AfroKabel FNV voert in Amsterdam actie voor de thuiszorg. Dat gebeurt rond het Oosterpark. Paul Sanders is erbij. Paul, de actie zou rond deze tijd moeten beginnen. Is het al druk? Nou, in het Oosterpark waar ik nu sta, daar is het nog niet zo druk. Daar is een soort van festivalterreintje verrezen. Overal tentjes, steentjes van verschillende politieke partijen. En het feit dat het hier nog niet zo druk is, dat heeft te maken met het feit dat uh, om 12 uur de optocht, de mars van de mensen die werken in de thuiszorg en die vandaag actie gaan voeren, elders in Amsterdam begint. Dat gaat dan uh, vervolgens in een lange stoet en een lawaaiige stoet, heb ik mij laten vertellen. Ben je er nog al? Dus dat betekent dat die hier heel erg druk gaat worden. Ik krijgen dat de verbinding niet zo goed is. Dus ik ga even over naar de telefoon. Ik hoop dat ik nu wel goed te verstaan ben. Ja, ik hoor je weer. Ja. Wat wil uh, Avocabo FNV met deze actie bereiken, Paul? Nou, wat de belangrijkste reden is, is dat men aandacht wil vragen. Ik hoor mezelf nu heel erg terug. Dus even vragen de regie of wat van mijn hoofd af kan. Uh, uh, FNV wil natuurlijk actie, uh, actie voor omdat komende maandag in, uh, in Den Haag een debat wordt gevoerd over de thuiszorg. Er staan uh, ja, in het kader van de bezuinigingen flinke maatregelen op, uh, op stapel. En daarom willen we natuurlijk vanaf dan men zoveel mogelijk uh, banen behouden in de thuiszorg. En men wil vooral het belang van de thuiszorg voor, uh, voor de maatschappij benadrukken hier in het Oosterpark straks. Ja, want er is dus nu een mars gaande van die thuiszorgmedewerkers naar het Oosterpark. Wat, wat staat er daar op het programma? Nou, wat ik net al zei, daar zullen verschillende politici de mensen toespreken. Daar zal ook de voorzitter van de FNV, Tom Heerts, de menigste toespreken. En wat men wil is aandacht. Men wil gehoord worden. En men wil zoveel mogelijk mensen in de thuiszorg aan het werk houden. Men wil af van de bezuinigingen. En uh, dat, zal, ja, uh, dat zal het doel zijn om zoveel mogelijk aandacht, met name ook bij de politie, politieke partijen die hier allemaal aanwezig zijn, om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Dankjewel, Paul. En dan nog een bericht dat hierop aansluit. De winsten van instellingen in de oudere zorg waren nog nooit zo hoog als afgelopen jaar. Dat heeft Abfacabo FNV uitgezocht. De grootste winst werd geboekt door zorgconcern Espria, 27 miljoen euro. Het totale eigen vermogen van deze zorginstelling ligt volgens de vakbond op 155 miljoen. Advocabel FNV schat het eigen vermogen van verpleeg- en thuiszorgorganisaties op zo'n 3,7 miljard.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 In Rotterdam zijn vannacht twee zwaar gewonnen gevallen bij een steekpartij. De man van 30 en de vrouw van 29 werden iets na middernacht neergestoken in de wijk Kralingen. Ze zijn waarschijnlijk beroofd. De politie over de slachtoffers. Een van de twee, een mevrouw uit Rotterdam, die is zwaar gewond geraakt. En ze ligt nog in het ziekenhuis in kritieke toestand. De man, een 30-jarige Rotterdammer, die is buiten levensgevaar. Maar ligt wel in het ziekenhuis ook. Volgens de politie zijn de twee daders na de steekpartij gevlucht reizigersorganisatie voor een beter OV wil dat de Europese Commissie een onderzoek start naar de NS. De overheid en de NS maken zich schuldig aan kartelvorming, zegt de organisatie. Omdat langdurig wordt gedoogd dat de NS niet aan de prestatieafspraken voldoet. Daarmee is de markt beïnvloed en erger nog worden andere spoorwegbedrijven die het misschien wel kunnen buiten boord gehouden. Bovendien heeft het spoorwegbedrijf volgens de reizigersorganisatie illegale staatssteun gekregen voor de exploitatie van de Vira. De NS heeft samen met KLM het alleenrecht voor het gebruik van de HZL Zuid. Voor, volgens Voor een Beter OV is het bedrag dat dit consortium moet betalen fors verlaagd... en dat kan worden gezien als staatssteun. Een hoge Amerikaanse militair is op non-actief gezet... omdat hij zou hebben nagelaten om beschuldigingen van seksueel misbruik in het leger... te rapporteren en te onderzoeken. Het gaat om generaal generaal-majoor Michael Harrison, de commandant van de Amerikaanse troepen in Japan. Details over de misbruikzaken zijn niet bekendgemaakt. De Amerikaanse media melden dat Harrison niet zelf van misbruik wordt verdacht. In de verklaring van het ministerie van Defensie wordt de mogelijkheid opengehouden dat hij op zijn post terugkeert. Sport. Bij de open Franse tenniskampioenschappen staat vanmiddag de finale van de vrouwen op het programma. En die gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams en Maria Sharapova uit Rusland. Dus tevens het duel tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst in Parijs. Hebben Jan Rolfs. Jan, wie is volgens jou de favoriet om de titel te winnen? Favorieten is toch wel de Amerikaanse, hoor. Veegde Sarah Irani in de halve finale van de baan. En ze is dertig wedstrijden achter elkaar dus ongeslagen. Sharapova is de winnares van vorig jaar. Serena Williams won Roland Garros elf jaar geleden in 2002. En dit jaar op Greville speelden ze hun laatste onderlinge duel in de finale van Madrid. En Serena Williams won overtuigend 6-1, 6-4. Overigens heeft Sharapova maar twee van de vijftien duels die ze tegen elkaar hebben gespeeld gewonnen. En dat is meer dan acht jaar geleden. Dus dat zegt wel wat. Het wordt de eerste keer dat ze op roland Garros tegen elkaar spelen. En het is een strijd tussen de twee rijkste sportvrouwen ter wereld. Dankjewel Jan Rolfs vanuit Parijs. De partij tussen Williams en Sharapova is vanaf drie uur te volgen op deze zender Radio 1. Roda JC heeft zich versterkt met Mark Hugger. De 28-jarige aanvaller komt over van Willem II... en heeft een contract getekend voor drie jaar. Heel maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut... in het betaald voetbal bij raakles. Hij speelde vijf seizoenen in Almelo. Daarna kwam hij uit voor Helmond Sport, ADO Den Haag en Willem II. Nog een keer aan de hoofdpunten van deze uitzending. Nelson Mandela is opnieuw in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. De toestand van de voormalige Zuid-Afrikaanse president is kritisch, maar stabiel. Afwakabo FNV houdt in Amsterdam een demonstratie tegen de bezuinigingen in thuiszorg. En op de Islamitische scholengemeenschap in Rotterdam... waar vorige maand het VWO eindexamen Frans uitlekte... is mogelijk nog een examen gestolen. Dan krijgt u nog de ANWB-verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht een file van 4 kilometer. Op de A7 tussen Zaandam en Horen wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Bij Purmerend staat in beide richtingen 3 kilometer file. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Bij Woerden is maar één reis ook open. Er staat 5 kilometer file. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Dan nog een file op de A325 nijmegen aardem voor Elden 2 kilometer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 Met Volkswagen Service. Kijk op Volkswagen.nl. De radio zoekt stemmen! Nou kerel, gevonden. Arthur, aangenaam. Ik heb een zakelijke stem. Ik ben Jan en ik heb een modale stem. Ik uh, ben gesjaal en ik uh, ben mijn stem kwijt. Hier spreekt Bart uw navigatiestem. Over 100 meter neem de afslag. Nee, niet zulke stemmen. Jouw stem. Stem vandaag op de beste radiocommersie van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op...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 De instelling in het noorden van het land, actief daar overleed vorig jaar een zwakbegaafde vrouw. De nabestaanden hadden het hof om vervolging van de personeelsleden gevraagd. De vrouw overleed nadat vier begeleiders haar minutenlang tegen de grond hadden gewerkt. De inspectie voor de gezondheidszorg publiceerde deze week een uiterst kritisch rapport over de instelling waar dat drama plaatsvond. Voor Argos onderzochten Willem de Haan en Gerard Leenders de zaak. in samenwerking met het Dagblad van het Noorden. Ze was vreselijk toegetakeld. Haar lichaam was bont en blauw. Haar neus kapot, haar mond kapot. Kijk, hier verdwijnt het. Wat verdwijnt? De ademhalingsbeweging wordt niet meer gemaakt hier. Wat betekent dat? Ja, het is leuk te zeggen vanaf een video. Maar als dit is wat ik denk dat het is... dan is het op dit moment is het, is, is het aan het misgaan. Het Hof heeft gewoon het advies van ja, het OM gewoon overgenomen. Klakkeloos overgenomen. Ze hebben verder volgens mij niets onderzocht. Niets mee gedaan. Op woensdag 14 maart 2012 overlijdt een 44-jarige, licht verstandelijk gehandicapte vrouw... in een behandelcentrum van de stichting Novo in het dorp Onne... onder de rook van Groningen. We noemen haar Roelie. Dat is niet haar werkelijke naam. De familie wil liever niet dat die op de radio wordt genoemd. De toedracht van het overlijden is bijzonder. Vier jonge personeelsleden hebben de vrouw duwend en trekkend... in een zogenaamde time-out-kamer geplaatst omdat mevrouw daar niet wil zijn, wordt ze door de vier personeelsleden minutenlang met geweld tegen de grond gedrukt. Als gevolg daarvan overlijdt ze. Wat ging er mis op die fatale avond? Argos beschikt over de beelden van de bewakingscamera's, het strafdossier en het vertrouwelijke calamiteitenonderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Waarom seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak? Hoe reageerde de zorginstelling? En hoe liep een oneenigheid tussen de bewoonster en het personeel zo dramatisch uit de hand? Luistert u naar een reconstructie van de dood van Roelie. Uh, mijn zusje was een, een lieve gevoelige meid die uh, wat zwak begaafd was. Echt verstandelijk, hein? ik heb was er niet, want ze had een IQ van 80. Aan het woord is een van de zussen van Roelie. Ook de zussen willen niet dat we hun naam op de radio noemen. Zij had uh, heel veel over voor, voor andere mensen, maar ook vooral voor dieren. Uh, ik weet nog dat ze bij een vrienden logeerden. En daar was een nest jonge hondjes geboren. En zij was op dat moment net op zoek naar een klein model hondje. Dus zij is bij dat nest gaan kijken. En terwijl zij daar was, zijn er één of twee hondjes overleden. En toen was er nog eentje, maar die was ook al heel zwak. En toen belden ze mij op. Nou, ik had zoiets mij, doe dat niet, ga ergens anders zoeken, ja. Maar ik heb het hondje gezien. Ik heb nu al contact met het hondje. En het vakantiegeld komt er zo aan. En ik ga toch niet op vakantie. Dit hondje is mijn vakantie. Andere herinneringen? Nou, een, een alleenstaande vriendin van haar met, ik dacht, drie, vier kinderen. Uh, als ze dan hoorden dat hij ziek was. En die wonen een stuk bij haar vandaan. Dan nam ze wel de moeite om daarheen te gaan. En dan ging zij uh, voor die kinderen uh, eten, koken en boodschappen doen. Roelie verbleef sinds januari 2012 in Onne. Daarvoor woonde ze vijf jaar in een beschermde woonvorm en daarvoor woonde ze zelfstandig. Ze was niet alleen licht verstandelijk gehandicapt, maar had ook andere problemen, zoals astma en rugklachten. En psychiatrische problemen. Waarvoor ze in de voorgaande jaren kortdurend is opgenomen in klinieken. Maar nu zat Rolie in Onne. Een behandelcentrum voor verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen. Van de stichting Novo. Ja, zij had wat, wat problemen door de HDAD. Vaak was ze wat druk. En door die drukte houdt ze af en toe dat ze door zichzelf vermoeid werd. En dan had ze een aantal dagen dat ze... Ja, saai, van moe of depressief. Maar dan deze een paar dagen rustig aan en dan krabbelde ze weer op. En ze had ook gewoon duidelijkheid nodig. Dat je iets goed uitlegde en ook in de praktijk aangaf hoe ze dat moest doen. Novo is, met 1400 medewerkers, een middelgrote instelling... die op meer dan 80 locaties in Groningen en Drenthe... zorg biedt aan zo'n 2200 verstandelijke gehandicapten. Op 1 juli 2011 startte Novo met een behandelcentrum voor verblijf en behandeling van verstandelijk gehandicapte volwassenen... met ernstige gedragsproblemen. Er zijn drie woongroepen, met elk zes cliënten. Er wordt gewerkt met de zogeheten regiemethode. Bij de start van de behandeling wordt de regie van de cliënt afgenomen... maar die kan die weer terugverdienen. Kiest een cliënt volgens de behandelaars positief... dan wordt de cliënt beloond... Kiest ze negatief, dan volgt een sanctie. Die regiemethode is, zo stelt de inspectie. eigenlijk ontwikkeld voor jongeren. Maar is door Novo zonder aanpassingen overgenomen op de locatie in Onne. voor verstandelijk gehandicapten. De cliënten in Onne verblijven daar op vrijwillige basis. Ik herinner mij ook wel dat ze kort voordat ze dus overleden is. ook tegen mij zei: van ja, ik word hier steeds gestraft. Had ze een eigen telefoon daar? Zij had twee mobieltjes, maar ja, die mocht ze niet uh, bij zich hebben. Die moesten verplicht in de kast op kantoor liggen. En hoe kon ze dan bellen? Zij mocht af en toe, als zij zich goed gedroeg, een paar mensen bellen. Begrijp ik uit je verhaal dat ze eigenlijk regelmatig aangaf... dat ze het niet naar de zin had in Onnen? Ja, zeker. En ze was daar voor alle duidelijkheid vrijwillig? Ja, zij was daar vrijwillig. Het is een open instelling. En het naar haar toe is aangegeven. Als ze weg wil, mag ze ten alle tijde weg. Dus wij begrijpen niet hoe dit kan gebeuren. Herinner je je wat het laatste contact was met haar? Op welke dag dat was? En waar het over ging? Ja, dat vind ik heel uh, emotioneel. Want dat was dus op haar verjaardag. 11 maart. En... Uh, twee dagen voor haar overlijden. Ja, en toen heeft ze ook wel weer dingen gezegd... waar ik mij afvroeg van hoe zit dat, wat moet ik hiermee? Op die bewuste avond in maart staan er twee begeleidsters op de groep. Ze zijn beide nog maar kort in dienst bij Novo. De een negen maanden, de ander drie. Roelie is onrustig die dag. In het rapport van de inspectie, die de calamiteit heeft onderzocht... lezen we dat een van de begeleidsters haar niet zichzelf vindt. De gedragsdeskundige adviseert het personeel om, wij citeren... dicht bij mevrouw te blijven en het ritme en de structuur erin te houden. Vroeg in de middag loopt Rudy weg. Ze wil naar Assen. In het rapport van de inspectie staat... Conform het zogeheten wegloopprotocol wijst begeleider A mevrouw op de consequenties van het weglopen. En laat haar vervolgens, conform het wegloopprotocol, gaan. Rond acht uur wordt mevrouw door de politie teruggebracht. Bij terugkomst spreekt de begeleiding met mevrouw over het weglopen en de consequenties daarvan. Mevrouw neemt deel aan het koffiemoment en gaat daarna, op verzoek van de begeleiding, naar haar kamer om een excuusbrief voor haar gedrag van die middag te schrijven. Later op de avond wordt Roelie opnieuw onrustig. Van wat zich op die avond heeft afgespeeld zijn videobeelden van de bewakingscamera's met een tijdcode. De zussen van Roelie hebben die beelden gezien. Vanaf 22:10 uur 10 zien ze het volgende. Uh, direct in het begin, op het moment dat je haar zag in de weerloop en dat ze te kennen gaf dat ze weg wilde. Dat zag je, dat, dat, ja, dat zag je, je hoorde geen geluid. Dus uh, je kon het niet verstaan wat er gezegd. Maar, maar je zag duidelijk aan haar mimiek dat ze weg wilde. En, ja. De inspectie bestudeerde eveneens de beelden. In het vertrouwelijke calamiteitenrapport van vorige maand schrijft de IGZ... Mevrouw begint tegen de deur te schoppen... De begeleiding geeft aan dat ze hebben geprobeerd de deur voor mevrouw te openen... maar dat dit niet lukte omdat mevrouw tegen de deur bleef schoppen. De inspectie heeft op de videobeelden niet gezien dat is geprobeerd om de voordeur te openen... terwijl de behoefte van de cliënten om zich uit de situatie te willen verplaatsen duidelijk is. Toen zag je een begeleider die heel uh, ja, dreigend naar haar toe was... En ook echt met de van dat ze niet weg mocht. En die liepen constant achter haar aan, belemmerde haar in haar doen en laten. En op een duur heeft ze van, ja, een van de medewerkers de telefoon proberen af te pakken. En toen zijn die anderen, ja, hebben haar vastgepakt en gegrepen en gestompt en geduld en getrokken. Nou, dat, daarbij had ik zoiets van, nou, zo ga je niet met iemand om. Maar ja, dat hebben ze wel zo gedaan. Op de videobeelden heeft de inspectie gezien dat in de aanloop naar de calamiteit... met name één van de begeleiders mevrouw weinig ruimte en afstand bood. Zij spreekt mevrouw aan terwijl ze heel dicht bij haar staat. Gebruikt daarbij een opgeheven vinger en toont een dwingende spreekhouding. Op een gegeven moment is sprake van vastpakken op dwingende wijze... ofwel fysieke beheersing. Hiermee lijkt de spanning te worden opgebouwd. Mevrouw krijgt niet de ruimte om weg te lopen of haar gedrag te corrigeren. Frank van der Goot is forensisch patholoog. één van de vijf in Nederland. Samen met van der Goot kijken we naar de beelden. Er is hier een oneenigheid. De cliënt probeert nu iets af te pakken... of iets te pakken van één van de drie. Ja, en nu ontstaat er een handgemeen. Nu is er echt fysiek contact... waarbij mevrouw zich substantieel verweert... en probeert los te komen met alleen... ze heeft de benen om de kracht bij te zetten... Armen zijn worden allebei vastgehouden. Eén persoon per arm en de derde verzorger die loopt achteraan en probeert deze mevrouw een bepaalde kant op te duwen. De inspectie schrijft in het calamiteitenrapport... De begeleiders geven aan dat mevrouw hen beet, krabde, schopte en sloeg. De inspectie heeft alleen een worsteling gezien... waarbij zowel bij de begeleiders als de cliënten... duw- en trekbewegingen waarneembaar waren. Uh, daar wordt hier momenteel flink, uh, flink verweer geboden. Mm -hmm. Ho, ho, ho, ho. Daar wordt, een, uh, daar wordt een hap in een arm gegeven. Oh, Spoelt die schreeuwen. eens terug? Ja. Mevrouw verweert zich heftig. Ja, ja, ja, hier wordt een hap in een bovenarm gegeven. Dus de cliënt bijt nu, althans of doet een poging tot... bijt in de bovenarm van een van de mensen die haar armen proberen in bedwang te houden... Er is nu een vierde persoon bijgekomen. Ja, ja nu met z'n vieren proberen ze mevrouw weg te slepen. En nog steeds zie je dat er moeite mee is. De vier begeleiders proberen Roelie naar een time-outkamer te krijgen. Vijf meter verderop. Roelie houdt zich vast aan een deurklink. Er ontstaat opnieuw een worsteling. Het is 22 uur 33. Eén van de zussen... Uh, ja, op het moment dat ze bij die time-outkamer... Aankomen zie je dat mijn zusje daar niet in wil. Die grijpt zich vast aan de deurklink. om er niet in gegooid te worden. En ze heeft zich ook geprobeerd verzetten. om niet in die kamer te worden gegooid of ja, geduld. Mevrouw, die, uh, die houdt zich vast aan de deurklink. Dat is altijd een hele vervelende. Daar heb je namelijk goed grip aan. Ja, en dat is nou eens het duwen en trekken om. Proberen deze mevrouw naar binnen te krijgen. En dat is. Ja, daar gaan we nu. Kijk, dit is natuurlijk een situatie. Dit, dit wil je gewoon niet hebben. Uh, de mevrouw heeft nu een van de medewerkers. op de grond. in een volledige omstengeling te pakken. Ja. Dat wil je gewoon niet hebben. Nee. Dat is. nu heb je dus acuut levensbedreiging. Voor, voor. in ieder geval voor de medewerkster. Je weet niet hoe deze mevrouw gaat, gaat, gaat reageren. Je armen worden nu niet meer in bedwang gehouden. Je bent nu gewoon volledig kwetsbaar voor alles. Mm -hmm. dit, dit, dit is echt een situatie. Dit, dit wil je niet hebben. Andere drie, snelle toe. Ja, dat snap ik. Nou, dit soort situaties mogen gewoon niet ontstaan. En dit escaleert dus gewoon maar verder en verder nu. Daar komt iemand onderuit gekropen nu. De vrouw wordt in bedwang gehouden. Er liggen nu drie man bovenop. Mm -hmm. Ja, dit is natuurlijk een rampsituatie. Dit, dit wens je niemand toe. Ja, die andere is nu uit de greep. Ja, de bril wordt nog even teruggegeven. Die is halverwege kwijtgeraakt. En de andere drie die houden deze mevrouw tegen de wereld. terwijl voeten nog. Sparten ligt nu een buikligging op de grond. Ja, de mevrouw die... Vrijgekomen is nu, die belt nu. Ja, dat is natuurlijk niet nodig. Er wordt nu een been. Op. Ja, ze zet een voet op, die op de enkel neer. Allemaal die voeten bewegen. Ja, die voeten bewegen een beetje. Ja, prima. Maar officieel niet nodig. Nee, is niet nodig. De vrijgekomen medewerker belt 112. Het is dan 22 uur 39. Het commentaar van de inspectie over dat moment. De inspectie heeft op de videobeelden niet gezien... dat cliënten, toen zij eenmaal gefixeerd werd, nog weerstand bood. Of de medewerkers probeerden te bijten, krabben of vastpakken. Ook de noodzaak om op de enkel van de cliënten te gaan staan... blijkt niet uit de beelden die de inspectie heeft bekeken. In de beleving van de begeleidster was dit nodig... omdat de cliënten nog steeds weerstand bood en haar collega's schopte. Op de videobeelden heeft de inspectie geen weerstand of schoppen waargenomen. Uit de beelden heeft de inspectie ook niet opgemaakt... dat de begeleiders oogcontact hielden met cliënten. Uit de beelden wordt eerder duidelijk... dat de medewerkers met elkaar in contact zijn... dan dat zij contact hebben met cliënten. De begeleiders benadrukken dat zij continu tegen mevrouw hebben gezegd... dat als zij ophield met het bieden van ernstige weerstand... de begeleiding haar los zou laten. In een van de latere politieverhoren, zegt een van de begeleiders... Ik durfde haar niet los te laten... Ik was bang dat ze ons zou gaan aanvallen. Ik, ik weet nog dat ze schreeuwde. Laat me los kutwijven. Ja, mevrouw wordt nu continu wordt tegen de grond aangedrukt. Ik zie nog veel beenbeweging. Die andere twee die zitten gewoon. Ja, die, moeten met, die moeten een gele gewicht gebruiken om deze mevrouw eronder te houden. Het is gewoon. ja, je hebt gewoon te maken met iemand van, van rond 100 kilo. Nou ja, als je zo'n zo medewerkster van 50, 60 kilo probeert er bovenop te zetten. Ja, er staan nu uh, vier man bij. Eén staat en houdt een enkel in bedwang... In middel van een voet erop. Andere mevrouw die houdt de haren van mevrouw vast... die dwars over deze mevrouw heen ligt. Dat is om te voorkomen dat de uh, cliënt dus de ander bij de haren pakt. Dat is namelijk je aangrijppunt. En er is nog een mevrouw die op een gegeven moment op een arm zit. Ja, zo proberen ze met z'n drieën... proberen ze deze mevrouw tegen de wereld te houden. En nog steeds moeten ze de kracht bijzetten en zie, zie ik bewegingen. Uit het politieverhoor... Ik dacht nog... Ik hoop dat de politie zo snel mogelijk komt... want met z'n vieren tegen mevrouw redden we het nooit. Om 22.47 betreden twee opgeroepen agenten de time out -ruimte. Ja, die nemen nu de fixatie over. Een mevrouw die... Fixatie is? Ja, het, het, het in bedwang houden van ledematen, ja. uh, van cliënten in dit geval. De agenten verklaren daarover... Ik zag dat er vier dames bovenop een persoon lagen. Later zag ik dat de persoon een vrouw was die op de grond lag... Ik zag dat een van de vier vrouwen bij de benen zat. Een tweede vrouw zat halverwege het lichaam op de vrouw. De derde en vierde vrouw zaten bij het hoofd. Ze drukte de vrouw op de grond zodat deze niet overeind kon komen. Althans, daar leek het op. De vrouw op de grond lag rustig. Ze probeerde niet overeind te komen. Oké, okay, één mevrouw staat op en neemt afstand van de positie. De andere mevrouw staat ook op, de derde staat ook op. Oh jee. Dit zijn die hele diepe ademhalingsbewegingen met de hele romp. Het is vijf keer. Zes keer. En. Kijk, hier verdwijnt het. Wat verdwijnt? De... de ademhalingsbeweging wordt niet meer gemaakt hier. Wat betekent dat? Ja, het is leuk te zeggen vanaf een video, maar als dit is wat ik denk dat het is... dan is het op dit moment is het, is, is het aan het misgaan. Nee, er is nu geen beweging meer. Ik kan... De heftige ademhalingsbewegingen die we net zagen, die zie je niet meer. Ja, mevrouw ligt nu bewegingsloos op de grond. En wat betekent dat? Ja, op dat moment... Uh, is deze mevrouw aan het overlijden. En op dat moment zijn ze reanimatiebehoeftig. Mm -hmm. Het kan dan nog best zijn dat er bij wijze van spreken nog een, nog een hartslag voelbaar is. Maar op dit moment is het aan het misgaan. Nogmaals, het is wat ik zie vanaf een, vanaf een film. Mm -hmm. De agenten verklaren... We spraken haar aan. Ze reageerde niet. We maakten ons bekend als politiemensen. Omdat de begeleidster vertelde dat ze al de hele dag niet reageerde op aanspraken... hebben we het daarbij gelaten. Ik hield mijn hand op haar schouder. Ik voelde haar ademhaling. Ik voelde het lichaam van de vrouw op en neer gaan door de ademhaling. Ze lag rustig. Verder maakte ze geen geluiden. Vlak na binnenkomst van de agenten is Roelie vrijwel zeker overleden, zegt Van der Goot. Toch zegt een van de begeleiders in het politieverhoor... Op het moment dat ik de time-outkamer verliet, hoorde ik mevrouw nog zeggen... donder op of ga weg. Ik hoef je niet meer te zien, kutwijven. De verhoorders vragen opnieuw... hoe was de toestand van mevrouw toen jullie de time-outkamer verlieten? De begeleider verklaart... Ze praten nog. Ze heeft nog met de politie gesproken. Ik weet zeker dat mevrouw nog ademde. Het is ook een beetje een overbodige vraag... omdat ik zag dat ze nog ademde toen ik wegging. Een ander zegt... Ja, ze was aanspreekbaar. Ze ademde nog en zei nog donderop. Maar volgens Van der Goot kan dat onmogelijk waar zijn of ze nog iets gezegd heeft, daar ben ik niet bij geweest. Mm -hmm. Maar kijk, als dit alleen maar heigende ademhaling is... ze ligt momenteel nog steeds... er is geleden maat is er anders. Ze is me vrouw nu continu verweergeboden. En ze ligt nu op de grond en beweegt helemaal niks meer. Er beweegt geen voet meer. Mm. Ja, kan, ze, kan ze op dat moment nog iets gezegd hebben? Als dit is wat ik denk dat het is... dan denk ik dat er niet veel meer gesproken wordt. Uh, een ander... Andere medewerker zegt, ja, ze was aan spreken. Ze ademde nog en zij nog donderop. Ja, de vraag een beetje natuurlijk is van waar, wanneer is zoiets gesproken? Het is natuurlijk een, een, een vuur van de strijd op zo'n moment. Is dat 20 seconden voordat de politie binnenkwam? 10 seconden voordat de politie binnenkwam? Is dat toen de politie al binnen was? Uh, ik, ik zou het zelf ook niet, kunnen, niet, niet, niet precies kunnen reproduceren. Maar momenteel ligt deze mevrouw op de grond. Ze heeft continu verweer geboden En ze ligt nu dood en dood stil. er beweegt geen voet, maar helemaal niks. Ik, ik zou me nu gaan zorgen maken. Om 22.51 uur, 51, vier minuten na het binnentreden... verlaten de agenten en de laatste begeleider de time-outkamer. Begeleiders en agenten bespreken in een kamertje ernaast wat er nu moet gebeuren. Ze weten niet dat Roelie dan al is overleden. De begeleiders zijn bang dat het s'nachts opnieuw kan escaleren... De agenten stellen daarom voor om aangifte tegen mevrouw te doen wegens mishandeling... zodat ze kan worden aangehouden en de nacht op het politiebureau kan doorbrengen. Tijdens het overleg kijken de agenten af en toe op het beeldscherm waarop Roelie te zien is. Uit het gehoor van één van de agenten. Na tien minuten viel het me op dat mevrouw nog steeds in dezelfde houding op de grond lag. Ik heb één van de begeleiders hierop geattendeerd... Ik hoorde haar toen zeggen dat ze een hele tijd met mevrouw gevochten hadden... en dat ze in een psychose zat. Uit ervaring kon de begeleidster vertellen dat ze in dat soort gevallen helemaal oud waren... en dat mevrouw daarom niet reageerde. Zijn collega vult aan... Ik hoorde een van de begeleiders ook zeggen dat mevrouw gisteren de hele nacht niet had geslapen. Ook zou ze door medicijngebruik uitgeput zijn. Om 23 uur 28, 37 minuten na het verlaten van de time-outruimte... Komen vijf agenten de ruimte weer binnen, met de bedoeling mevrouw aan te houden en mee te nemen naar het bureau. Er komen nu een aantal, uh, aantal uh, verbalisanten van dienst komen er binnen, of een aantal politieagenten. En ik geloof dat mevrouw nu uh, de boeien omkrijgt. Ze heeft nog precies diezelfde houding van net. Hè? Het is, er is, geen, er is geen, geen, geen, geen haar aan veranderd. Ze wordt nu omgedraaid, zie ik. Ja, nu, is, nu wordt er gevoeld en uh, ja, nu merk je dat het mis is. Slap. Ja, hier is het gewoon lang gebeurd. Eigenlijk, wat je zo ziet, die, die hele schokkende ademhaling... op dat moment is het, is het aan het misgaan. Daar, daar, gaat het, daar gaat ze de rand over. De agenten constateren dat er geen polsslag meer is. Ik hoorde dat een van de collega's zei dat mevrouw slap aanvoelde. Ik voelde direct aan de handen van mevrouw dat ze koud waren. Mijn collega voelde aan de hals dat er geen ademhaling meer was. De agenten beginnen met reanimeren. Het is dan 23 uur 31. Ze reanimeren ruim 30 minuten. Tien minuten na middernacht stelt een forensisch arts van de gemeente Groningen het overlijden vast. Nog diezelfde nacht schakelt de politie de Rijksrecherche in... om onderzoek te doen naar de eventuele betrokkenheid van politieambtenaren met betrekking tot dit overlijden. Maar een paar uur later wordt dat onderzoek weer afgeblazen. Aangezien, zo schrijft een brigadier van de unit forensisch-technische expertise... van enige betrokkenheid en nalatigheid van de desbetreffende politiemensen... niets te wijten viel. De piquetofficier van justitie is die nacht Henk Maus. Die laat ons weten. De betrokken agenten hadden slechts kort de begeleiding van mevrouw overgenomen. Ze was op dat moment rustig en men verliet de ruimte... Ik begreep dat mevrouw op dat moment nog in leven was. Daarom was er geen reden om te veronderstellen dat de agenten op enige lijn wijze betrokken waren bij haar dood. En ik heb ochtends besloten dat een verder Rijksrechercheonderzoek niet nodig was. Patholoog Frank van der Groot. Valt de agent iets te verwijten? Tja, we zijn wel in, in Nederland altijd erg makkelijk mee. Hè? Nou ja, ik vind het. Voor wat ik ervan weet. deze mevrouw die wordt gewoon achtergelaten. En dat is dan een overleg met anderen. Maar ja, daar, daar, dat, dat verdient niet echt een schoonheidsprijs. Ik werd s morgens gebeld door een andere familielid... die mij vertelde dat zij uh, overleden was in de instelling. En daarna heb ik de instelling gebeld... die mij een, vertelde, een van de medewerkers... dat ze uh, ruzie hadden gehad. Vier medewerkers die waren daarbij betrokken. En die hadden uh, een conflict, een ruzie met haar gehad. En daardoor... Was mijn zus om het leven gekomen? De andere zus hoort het smiddags. Er werd beweerd dat zij uh, uh, mensen lastig had gevallen smiddags, dat ze psychotisch was, zwaar in de war. En dat ze zeer agressief was. En uh, uh, uh, ook andere bewoners had lastig gevallen en weet ik veel wat. Dus wij hadden echt, zes van, hè, hoe is dat mogelijk? Het stoffelijk overschot van Roelie wordt voor een gerechtelijke sectie... overgebracht naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Twee dagen na haar overlijden... stelt de NFI-patholoog zijn voorlopige sectierapport op. Hij constateert zowel inwendig als uitwendig letsel... bloeduitstortingen, meerdere gebroken ribben... bloed onder de zachte hersenvliezen, uitwendig letsel aan hals nek- en mondbodem, ten gevolge van samendrukkend geweld... waardoor mogelijk zuurstoftekort is ontstaan. Ze was vreselijk toegetakeld. Haar lichaam was bont en blauw. Haar neus kapot, haar mond kapot. Overal hevige bloeduitstortingen. En op dat moment heb ik samen met nog een familielid besloten... van de kist gaat dicht, niemand moet haar nu nog zo zien. M mijn naam is uh, Jaap van der Pol en ik ben uh, bestuurder van Novo. Kunt u zeggen op welk moment hoorde u van het uh, incident in Onnen? Uh, dat was s'nachts. Kunt u zeggen wat het eerste is wat u gedaan heeft toen u het bericht kreeg? Uh, toen ik uh, daarover geïnformeerd ben uh, heb ik uh, uiteraard uh, mensen gesproken. Zijn zeg maar ook ter plekke gesproken. Uh, en gevraagd wat er, uh, wat er speelde, hoe het is gegaan. Uh, en vervolgens hebben we uiteraard ook... Uh, de inspectie op de hoogte gesteld van, van dit incident. Een kleine week na het overlijden van Roelie... krijgen de vier begeleiders een brief van bestuurder van der Pol van Novo. Daarin schrijft hij... Vanuit de organisatie wil ik benadrukken veel respect te hebben... voor de werkzaamheden die u in de betreffende nacht heeft vervuld. Een van de vijf kernwaarden van Novo is het begrip professionaliteit... Ik heb begrepen dat er in alle opzichten sprake van is geweest... dat deze kernwaarde voor u in de uitoefening van uw werkzaamheden deze nacht... op de allereerste plaats heeft gestaan. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor en meen u te kunnen zeggen... dat u in deze geen enkel verwijt te maken is. De instelling schaart zich vierkant achter haar personeel. Maar hoe wist bestuurder van der Pol, die de brief opstelde... dat er professioneel was gehandeld? Het is dus zo dat ik uh, uh, van de uh, direct betrokkenen, zeg maar met name van de, de leidinggevenden en de medewerkers, uh, gehoord heb hoe uh, een en ander is verlopen. Had u de medewerkers op dat moment al gesproken, zelf, persoonlijk? Ik had de medewerkers niet gesproken. Uh, ze waren op dat moment ook uh, ja, niet goed in staat om uh, daarover in gesprek te gaan. En u had de beelden ook niet gezien die er waren? Nee, ik heb uh, op geen enkele manier uh, uh, de mogelijkheid gehad om naar de beelden te kijken. Ja, hoe zei... kon u dan de conclusie trekken dat er professioneel was gehandeld? Nou, ik heb dat gedaan op grond van uh, de procesinformatie die ik erover gehad heb. En ik, uh, ja, ik heb daar inderdaad een, uh, een mening over uh, gevormd. Eind april worden de zussen van Roelie opgeroepen voor een gesprek met de officier van justitie. Die heeft dan besloten om de vervolging tegen de vier begeleiders te seponeren. Ze zullen niet worden vervolgd. Want ze vertelden ons daar wat er was gebeurd, wat ze hadden geconstateerd. En ze zeiden ook dat de vier medewerkers uh, te verwijten was dood door schuld. Maar toch vertelden ze dat de medewerkers niet werden vervolgd. Want ze gingen het, ja, als het ware, seponeren omdat het nog vier jonge dames waren. En dat vonden ze ja, in het belang van de samenleving, dat ze niet moesten worden vervolgd. Ik heb ook gezegd, van, nou mensen, wat mekeert jou wel? Hoe kun je dat nou zeggen? Je zegt, ze hebben haar gedood, ze zijn schuldig... en je geeft ons ja, het oordeel van, je gaat ze niet vervolgen... want dat is jouw, jouw oordeel. Na het gesprek stuurt de officier op 28 april 2012... nog een brief aan de nabestaanden. Daarin lezen we... Hoewel uit het onderzoek is komen vast te staan... dat door het handelen van de medewerkers... uw zus uiteindelijk is komen te overlijden zal het Openbaar Ministerie niet tot vervolging overgaan... aangezien volgens het Openbaar Ministerie de vier medewerkers een beroep op noodweer toekomt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg komt in haar calamiteitenrapport van vorige maand tot een andere conclusie. De inspectie heeft op de videobeelden niet gezien dat cliënten, toen zij eenmaal gefixeerd werd, nog weerstand bood... of de medewerkers probeerden te bijten, krabben of vastpakken. Op de videobeelden heeft de inspectie geen weerstand of schoppen waargenomen. De zussen van Roelie hebben, via hun advocaten, een verzoek ingediend bij het gerechtshof... om de vier personeelsleden toch te vervolgen. Op 10 oktober adviseert de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie... de advocaat-generaal Den Hollander het hof, om die klacht niet te honoreren. Een van zijn argumenten om dat niet te doen is de eerder genoemde brief van bestuurder Van der Pol over het professioneel optreden van zijn personeel. Dat de vier beklaagden in de ogen van hun leidinggevende professioneel hebben opgetreden. Deze week kwam de Inspectie voor de Gezondheidszorg... met een rapport over de hele instelling Novo. En daarin is de IGZ kritisch... over het optreden van de vier personeelsleden. De begeleiders zijn onvoldoende geschoold in het voorkomen van agressie... en zijn niet geschoold in het toepassen van fixatie. Er is geen inschatting gemaakt over de relatie van fixeren... tot de lichamelijke conditie van de cliënten. De cliënte was astmatisch, had COPD en overgewicht. Fixatie is niet volgens protocol in gang gezet. Het is een situatie waarin de medewerkers kwamen te verkeren... die gekwalificeerd werd als een noodsituatie. En er moest toen ook opgetreden worden en gehandeld worden. En dat is ook gebeurd. Maar zegt u niet van achteraf, als de inspectie daar zo hard over oordeelt... van ja, dan hebben we daar misschien toch een fout gemaakt? Ik vind het uh, van belang om uh, zeg maar, het uh, rapport van de inspectie uh, goed uh, te bestuderen. Zeg maar, dat heb ik uiteraard ook gedaan. Daar goed naar te kijken en te zien wat we daarvan kunnen leren. U zegt niet van achteraf, alles overziend, hebben die vier personeelsleden hoe begrijpelijk misschien ook handelingen verricht die achteraf zeer te betreuren zijn? Wat zeer te betreuren is, is dat er iemand is overleden. Dat is denk ik waar het, waar het over gaat. Het gerechtshof concludeerde deze week dat er een kauzaal verband bestaat... tussen het optreden van de vier personeelsleden en het overlijden van de cliënten. Maar het hof wijst vervolging van de vier personeelsleden af... omdat er, volgens het hof, geen sprake is geweest van disproportioneel geweld. Bestuurder Van der pol. Ik heb dat inderdaad gelezen. Ik vind het ook inderdaad heel dramatisch van, uh, dat die uh, relatie uh, gelegd wordt. Uh, dus ik vind dat, een, uh, ja, dat is echt heel, uh, heel indringend om daar uh, kennis van te nemen. Die vier personeelsleden die bij dit incident betrokken waren, zijn die nog bij Novo in dienst? Uh, er zijn uh, van de vier mensen, zijn er uh, drie mensen nog in dienst uh, van Novo. Uh, die werken uh, op andere afdelingen. Uh, ze hebben besloten om op afdelingen te werken... waarin uh, nou, deze situaties minder snel uh, kunnen voorkomen. Ja, en het vierde personeel zit? Uh, dat is, die is bij een andere werkgever gaan werken. Het Hof heeft gewoon het advies van ja, het OM gewoon overgenomen. Klakkeloos overgenomen. Ze hebben verder volgens mij niets onderzocht... Uh, hebben verder met al ons bewijsmateriaal en al, al onze pleidooi die de advocaat. Uh, ja, heeft aangedragen. hebben ze volgens mij niets mee gedaan. Deze vier begeleiders die ons zusje dit aangedaan hebben. hebben naar ons toe nooit geen berouw getoond. Is er nog iets wat jullie van Novo zouden verwachten? Ja, van Novo-gebaar uh, van. Ja, naar ons toe van ja, wat er allemaal fout is gegaan. Een, een begrip of ja, een excuus of weet ik veel wat. Ik weet het op dit moment niet. U hoorde een reportage van Willem de Haan, Gerard Leenders en Kees van der Bos. En ze maakten die samen met Arend van Wijngaarde van het Dagblad van het Noorden. De techniek was van Alfred Koster. Wilt u de reportage terughoren? Ga dan naar wwwvpironl Argos. Daar kunt u ook vriend worden van Argos op Facebook of ons volgen op Twitter. En dan krijgt u elke week tijdig informatie toegestuurd over wat u van de volgende uitzending mag verwachten. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl Carol Crowe was dat en The First Cut is the Deepest. Het werd geschreven door Cat Stevens. We zijn eigenlijk op zoek naar professor Dr. Robert Didden psycholoog bij Trajectum, Centrum voor Zorg en Behandeling van Mensen met een lichte, verstandelijke handicap en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, want we wilden met hem doorpraten over de reportage die u net over de instelling Novo heeft gehoord, maar we zijn hem even zoek. Dus in de tussentijd gaan we muziek voor u draaien. Hier komt Willie De Viel. dark hotel room the taxis flash their lights garbage trucks wake you up at dawn they turn off the neon signs the bar's been closed for hours the mini bar's been stolen too took all the fire alarms off every wall and they say help will be here soon I'd go to the drugstore for you but I'm afraid to go outside and take a walk down carpet's moldy In the bathroom hangs a rope In the lobbies a black Take that wall de veel was dat en Crow Jane Alley voor Jack staat er nog achter. Professor Dr. Robert Didden, ik zei het al is psycholoog bij Trajectum, Centrum voor Zorg en Behandeling van Mensen met een Lichte Verstandelijke, verstandelijke Handicap in Zutphen en bijzonder hoogleraar orthopedagogiek in Nijmegen. Goedemiddag uh, meneer Didden, we uh, hebben u gevraagd mee te luisteren naar de reportage over de vrouw die wij Roelie noemen. Uh, een vrouw, zwakbegaafde vrouw met gedragsproblemen. Om wat voor groep hebben we dan in Nederland en hoe groot is die groep? Hoe groot die groep is, dat weten we niet precies. We denken dat het gaat om enkele honderdduizenden die, uh, die we zouden kunnen kenmerken als uh, zwakbegaafd. Dus lijkend op de mevrouw waarover we het hebben. En dat is eigenlijk wat, wat, uh, wat de zus ook al zei. Het is eigenlijk. Het gaat om een combinatie van een laag IQ. Deze mevrouw had dan een IQ van 80. Maar wat je ook vaak ziet is dat deze mensen moeite hebben om zichzelfstandig te handhaven in de samenleving. Hè, die zoals we weten alsmaar ingewikkelder wordt. En dan ja. zie je dan toch dat deze mensen toch tot een hele kwetsbare groep behoren. En zoals ook in het geval van de mevrouw uh, uh, van deze uitzending zien we ook vaak dat er ook wel wat psychiatrische problemen vaak een rol spelen. Dat maakt denk ik deze groep complex en ook in de behandeling. Ja, wat ik raar vond aan het hele verhaal in de reportage... is dat de mevrouw er vrijwillig zat bij Novo. Maar mm? ja, dat ze toch met dwang behandeld is en niet zo'n beetje met dwang ook. Mocht dat eigenlijk wel? Nou, de, daarover kan ik heel kort zijn. Nee, het mocht niet. Um, deze mevrouw die mocht niet in haar vrijheid worden beperkt. Het kan natuurlijk wel in een aantal gevallen daar waar... Uh, waar er mogelijk gevaar is voor de cliënten voor anderen. Maar dat heb ik aan deze ja, van wat ik gelezen heb, is me dat nog niet helemaal duidelijk geworden wat nog precies het gevaar was. Als gevolg waarvan ze deze mevrouw in haar vrijheid moesten beperken. Maar nogmaals, het mocht niet. En ze hebben het toch gedaan. En vindt u het wat dat betreft raar dat uh, die behandelaars van het gerechtshof in Leeuwarden vrij uitgaan? Nou, daar ga ik niet over. Wil ik me ook niet over uitspreken. Uh, ik neem aan dat deze mensen dat uit, uit de allerbeste bedoelingen gedaan hebben. Maar het is mij duidelijk, uh, door wat ik net gehoord heb en wat ik ook in de rapportage tegenkom, is dat deze mensen eigenlijk niet waren voorbereid op het incident, maar eigenlijk ook niet op de zorg voor deze, ja, toch soms wel moeilijke cliënten. En op... Dus of ze verwijtbaar hebben gehandeld, daar dat laat ik niet over uit. Ze waren in ieder geval niet erop voorbereid. Mm. En dat hebben ook een aantal begeleiders uh, uh, zelf toegegeven. En op welke schaal komt dat voor? Want in het uh, rapport van de inspectie staan inderdaad kritische dingen als... Mm -hmm. uh, Novo had maar een beperkt aantal vaste begeleiders in dienst. Groot aantal invalskrachten, dat mm -hmm. geeft een hoog risico. Ja. Hoe, hoe groot is dat risico in andere zorginstellingen in Nederland? We hebben we eigenlijk geen goede cijfers over. Uh, het is natuurlijk heel triest dat een, uh, dat een incident als bij deze mevrouw... Uh, ...ja, überhaupt plaatsvindt en dat dat ook wordt uitgedragen in de media. Maar in hoeverre dat nou heel veel voorkomt... ...ja, daar hebben we eigenlijk geen goede cijfers over. Uh, maar ik sluit niet uit dat het in, in allerlei instellingen in ons land uh, voorkomt. Dat, dat zal ik zeker niet uitsluiten. Ik dank u voor uh, uw commentaar, professor Didden. Graag gedaan. En dat was professor Didden van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, dit was meteen deze Argos op uh, deze zaterdagmiddag. Straks uh, komen de collega's van Tros in Bedrijf aan het woord. En Argos is er volgende week weer met zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. in de achtergronden bij het nieuws. Ik wens u een uh, heel zonnig weekend. Dat zal wel lukken.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 de voor 1750 ligt onder meer bij ANWB, VND, Bruna, Selexis en Bol.com. Het is weer tropisch in Rotterdam. Manu Ciao en La Ventura zomercarnaval. Robin Rotterdam en Limited 11 tot en met 16 juni. Check rotterdamfestivals.nl Dit is Radio 1.